Zit van der Linde met het NOS-journaal. In een vertrouwelijke memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv staat dat het Israëlische leger onevenredig geweld gebruikt in Gaza. In de memo die in handen is van NRC staat ook dat Israël doelbewust aanvallen uitvoert op wegen en gebouwen. Daarnaast wordt de Israëlische wens om definitief af te rekenen met Hamas vrijwel onmogelijk genoemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat niet ieder intern stuk als een beleidsadvies kan worden gezien en wil verder niet op de zaken reageren. Hamas zegt gijzelaars vrij te willen laten in ruil voor een wapenstilstand. De leider van de militante tak zou tegen onderhandelaars hebben gezegd dat Hamas 50 tot 70 vrouwen en kinderen vrij kan laten. In ruil daarvoor eist Hamas een staakt het vuren van vijf dagen en het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook. Ook moet Israël dan Palestijnse kinderen en vrouwen vrijlaten. Het Israëlische leger heeft niet gereageerd op het voorstel. Wel melden ze de vondst van een commandocentrum van Hamas onder een ziekenhuis. De claim kan niet worden geverifieerd. De afgelopen drie maanden waren er minder vacatures dan eerder dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca, industrie en handel nam het aantal vacatures af. De daling zet nu vijf kwartalen op rij door. Bedrijven hoeven dus minder hun best te doen om personeel te vinden. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Noordwest-Frankrijk houdt rekening met nieuwe overstromingen. In de regio zijn riviertjes buiten hun oevers getreden en staan dorpen onder water. De problemen worden verergerd door slecht onderhoud van sloten en kanalen. Het weer flink wat wind vannacht. In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig zijn. Later vannacht komt er weer regen aan. Morgen geregeld buien met mogelijk hagel en onweer. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 How did you know me and a crew used to do her? We're I'm